Ja, en zo komen we helemaal in de mood, hè, Mario? Ja. Nou, chef, absoluut We zijn er weer klaar voor een uh, showtje. En, yes. En uh, waar hebben we het over? Dit is uh, even kijken hoor, aflevering 56 gaan we doen van de praattafel podcast en met een hoog gehalte aan staat voor wetenschap op woensdag. Het, uh, het is de eindejaarsaflevering. Want uh, we nemen deze op op woensdag 30 december in het jaar. Ja, onzes heer. En, uh, hij was dit jaar niet zo goed gezien, denk ik. 2020. Dat was een mooi rondgetal. Maar we gaan het toch proberen zo snel mogelijk te vergeten, geloof ik. Nou, liever wel inderdaad. Afschuwelijk allemaal. Maar goed. Nou... Laten we er een leuk showtje over maken. Gaan we doen. U luistert naar de praattafel. Wetenschap op woensdag met Ossie, Ozier en Reget. En ik ben Istvan Lelossi. Ik ben woonachtig in Bergen, Antwerpen. En ik heet u welkom in deze 56ste, de laatste van 2020. Welkom. En ik ben Mario Reghet uit Rotterdam en precies hetzelfde. Laten we hopen dat volgend jaar een beter jaar gaat worden. Maar tot dan, in ieder geval welkom bij de show. Ja, absoluut. En in al die ellende brengen wij toch een, hopelijk een glimlachje, iets prettigs bij de mensen. En een uh, korte inhoud deze week, even overlopen, de techniek van de week. Uh, we gaan naar de cyclotron, <kreeg> ja, dus rondjes rijden mm -hmm. met zo'n bromfiets in een grote kermis, zo'n ding. <kreeg> um, we <laughs> hebben een uh, vergeten wetenschapper die we weer in het licht gaan zetten, dat is Casimir Funk. <kreeg> Oké, okay. Funky Man. Uh, de Ig de Nobelprijs uh, deze week, dat is een hele interessante. De Grizzly Man. En uh, ik heb al wat foto's bekeken van uh, waar het over gaat. <laughs> Zeer bijzonder. Ja, dat is niet dat iemand... van deze wereld. <laughs> nee, maar ja. dan toch wel. Een beetje een soort Willy wortel uh, uitvinden. Uh, ja. Iemand die geen Nou grende... Tussen Willy Wortel en Rambo in. <laughs> nou, laten we het daarop houden, ja, zeker. Uh, in de ongrijpbare mens kijken we naar het Alien Hand Syndroom. Ja, ook dat bestaat. Ja. Ja. En het organisme van de week waar we het over gaan hebben, onze, onze bijzondere medebewoners op deze planeet is de naakte molrat. Hè. Dus uh, daar is heel wat en, over. Dat te is ook veranderen. een heel bizar idee. Maar Zeker. Oh, ja, we gaan er gauw mee beginnen. We hebben een bomvolle tafel met later ook nog een bijdrage van onze historicus uh, Gerrit Band. Die is een tijdje uit de lucht geweest vanwege nou, een klein akkerfietje, Namelijk zijn hele hebben en houden is afgebrand in augustus. Dat is vreselijk een, een woningbrand. Ja. Maar, uh, maar hij is er weer en uh, ja, dat spreekt wel voor zijn moed. Maar laten we snel beginnen met het nieuws, want we hebben toch wel wat leuke dingen te melden. Ja, wetenschapsnieuws, de laatste inzichten. Ja, die krijgt u elke week van ons, de laatste. En uh, dat is eigenlijk een leugen, want het zijn nooit de laatste, want we hebben elke keer de laatste. Ik vond het ook zo grappig toen ik hier kwam wonen in België, had je ook het laatste nieuws, dat is hier de meest populaire krant. Maar ja, het is niet het laatste nieuws. Het is toch elke keer weer nieuw nieuws. Ah, maar goed, hey, um, alle, toch een leuk bericht voor alle jointjes smorende mensen. Dat noemen ze hier in Vlaanderen smoren. Als je rookt, dan ga je er eentje smoren. Okay. Uh, voor alle ja, jointjes, liefhebbende mensen... Uh, wiet schijnt uh, goed te zijn tegen covid. Dus nu lijkt het me interessant om eens een wetenschappelijk onderzoek te laten doen... Hoe, hoeveel mensen die in dat ziekenhuis terechtkomen... of dat daar ook echt uh, wietrokers bij zitten. Want misschien zijn die helemaal niet daaraanwezig... en blijkt uh, dat het gewoon inderdaad... Het zou erg... wat zijn. Ja, dus uh, dit kwam uit Forbes, dit artikel. Uh, het is wel al vanaf de 27 juni, dus het is al een tijdje geleden. Uh, ja, in het, maar wel ja. interessant. Ja, dus kort en goed. Twee Canadese onderzoekers denken een speciale cannabissoort... een uh, waardevol hulpmiddel kan zijn in de strijd tegen COVID-19. De onderzoekers Olga en Ivor Kovalchuk, dus kennelijk een paar hebben naar verluid jarenlang een nieuwe cannabissoort ontwikkeld en getest... behalve met het doel te creëren... Ja, het is, het is de Google Translate... die helpt kanker en ontstekingen te bestrijden. Dus uh, dat is al lang gekend van uh, hennep en cannabis... dat daar talrijke uh, ja, geneeskrachtige werkingen in verborgen zijn enzovoort... Uh, toen de ja. pandemie toesloeg, begon het duo zich te concentreren... op hoe de soort gebruikt kon worden tegen COVID-19. En het werk werd gepubliceerd in het al uh, aprilnummer... van het online medisch tijdschrift Preprints. Daar hebben we trouwens dadelijk nog wel iets uit... Net als alle andere respiratoire pathogenen... wordt SARS-CoV-2 overgedragen via respiratoire druppeltjes... met potentieel voor aerosol en contactverspreiding. Nou, Inmiddels weten we dat... En het maakt gebruik van een receptor-gemedieerde toegang... nu wordt het wel medisch, tot de menselijke gastheer... via blablabla, bla bla, een of ander zeer ingewikkeld enzym, ACE2... dat tot expressie wordt gebracht in het longweefsel... evenals in het mond- en vlies, de nieren, de testikels en het maagdarmkanaal nou, en uh, modulatie van die niveaus... die schijnt beïnvloed te worden... door hun uh, speciale vorm van uh, cannabis. Hè? Dus ik zou zeggen... Nou ja, dat is toch gek? Ja, als, als je kijkt wat, waar het over gaat... dat is ACE2, dat is het angiotensine enzym. Dat is het eiwit wat, uh, wat zo'n spijk is op een receptor. Begrijp je dat? Uh, zo'n spijk is op het virus en uh, het, het lichaam... Uh, met die spike weet het lichaam weet, het virus de zwakke plekken te vinden, in met name de, de, de vliezen, en dan heb je het inderdaad over mond- en neuslijmvlies, de nieren, testikels, maagduimkanaal, daar zit allemaal vliezen in. Dus daar slaat hij toe. En als je dat kan, uh, dat kan moduleren, dan uh, kan je uh, kan je het lichaam minder gevoelig maken. Maar dat is wel gevaarlijk, want. Uh, wat, wat het ook doet, die AC2... dat, is, dat zijn die bradykinines, hebben we het al eens eerder over gehad... en dat mm -hmm. zorgt er weer voor... Uh, dat regelt de doorlaatbaarheid van je aderen... en je hebt wel gehoord van een van de nare bijwerkingen... is dat mensen gaan bloeden uit hun organen. En Dat is dus een bradykinine-probleem. Dus je moet er wel heel voorzichtig mee zijn. Ah ja, oké. Okay. Dus uh, hier uh, nog onvertaald komt het erop neer... dat, uh, het, het komt erop neer dat je eigen lichaams-ACE2-receptors... Uh, ...which works like a sort of doorways into our bodies... ...and in case of Kovalchuk's work, cannabis would be used to decrease the level of ACA2 gene expression... Yeah. ...temporarily closing yeah. the doors to the virus. Dus zolang je... Dat is het. Uh, high bent, uh, geen, dus <laughs> ik denk dat nu de prijs <laughs> van wiet wel door het plafond zal gaan... Nou ja, je moet gewoon knetterstond gaan winkelen, dat is het. <laughs> je moet gewoon opstaan, <laughs> de, de, de, hoe noemen ze dat? Uh, wake and Bake, oh ja, zo heette dat, Wake and Bake. <laughs> ja. dus, uh, oh, ja. Oké. Okay. <laughs> Net zoals in uh, die, die tv-serie waar uh, die twee dames, uh, absolutely fabulous, die sliep dan met een sigaret oh, ja, ja. in haar mond en op het moment dat ze wakker wordt, oh, ja. <laughs> ging die aan. Dus, er was ja. weer een fles tegen ja. Ja. ja. ja. Nou ja, dat is, uh, nou ja, wie zal het zeggen? <laughs> All right. Hey, ja, dus dat is wel interessant nieuws. We volgen dat wel op voor u, hoe dat uh, gaat. Ja. En, uh, en ik zou uh, benieuwd, hè, ze zouden eens moeten vragen aan mensen in het ziekenhuis... van uh, rookt u wel eens wiet of zo? En als dan niemand blijkt, dan blijkt toch dat de wietrokers... eigenlijk buiten het ziekenhuis blijven, hè? <laughs> Maar ja, dus dat... zouden ze dat ja, nou wereldkundig ja. maken, denk je? <laughs> Ja, ik, in Nederland wel, denk ik. Maar uh, heel, veel, heel veel landen niet, natuurlijk. Nee, nee. En dan meteen in alle koffieshops aanschuiven... met mondmaskertjes buiten op straat. <laughs> <laughs> dus, uh, Geweldig, ja. Ja, we, we blijven even bij de drugs... De geestverruimende ja. middelen. Want ik kwam een ander onderzoekje tegen. En dat was dan ook op uh, preprints.org. Uh, waar je dus heel veel onderzoeken die net gepubliceerd zijn, kan je bekijken. En uh, ja, tot mijn verbazing zag ik daar dat uh, psilosobine, dat zijn magic mushrooms, hè, de paddo's. Zoals we die allemaal ja. kennen. Die zijn dus uh, gebruikt in een onderzoek tegen depressie. En wat hebben ze gedaan? Ze hebben dat aan zwijnen gegeven. Dus uh, paddo's <lacht> voor de zwijnen. <lacht> ja, het klinkt grappig. <lacht> maar uh, wat ze dus gedaan hebben is een dosis psilocybine. Dat is de actieve stof in die paddo's. Uh, die hebben ze uh, gegeven aan varkens, intraveneus. Dus ze zijn ermee geïnjecteerd. En uh, blijkt dat het mechanisme ant achter antidepressieve werking onbekend is, maar het zou in verband kunnen gebracht worden met een verhoogde synaptogenese en neerwaartse regulatie van cerebrale 5-HT2AR, nog weer zo'n Complex iets, maar. Uh, Ingewikkeld. Ja, ze hebben dus die varkens dan uh, ingespoten daarmee. En uh, 24 stuks waren dat. En 12 kregen een wateroplossing, dus als placebo. En 12 anderen kregen, dus uh, pilos psilosobine. Uh, ja, ze hebben dat wel met hun leven moeten bekopen, die beesten. Want ze werden één dag na injectie geëuthanaseerd. Terwijl de overige twaalf uh, na een week werden geuitanaseerd, Dus uh, dat is gewoon geslacht. En wat hebben ze dan gevonden dat er dus inderdaad... en uh, ik zal de link ook plaatsen in de show notes. Ah, wacht even. Daar is uh, iemand aangeschoven aan de tafel. Mm hmm... Uh, die kan ons oh, okay. wellicht nu al horen. En als hij zijn microfoon aan de gang krijgt, kunnen wij hem ook horen. En ik vermoed dat dat onze Gerrit gaat zijn. Mm -hmm. Uit Duitsland. Dat zou leuk zijn. Mm -hmm. Ja. En hij is Hops. weer even weg. Oké, okay, we gaan gewoon rustig door. Ach, is... Uh, het is <laughs> nogal een dense uh, medische artikel... met heel veel symbi-HTR-2-antagonisten en zo... maar uh, de bevindingen in elk geval suggereren... de antidepressieve werking van psilocybine... Uh, die houdt verband met een uh, ja, verhoogd persistenterende synaptogenese. Uh, daar kan jij vast wel uitleggen wat dat is. Uh, nou, dat is de, de gevoeligheid voor je neurale netwerk. Want dat, dat, is zeg maar, uh, de, de, dat is waar je dan over praat. Dus hoe, hoe, hoe, hoe beïnvloedt dat je bedrading, zal ik maar zeggen. Maar ja, die, die varkens die worden geëuthanaseerd. En dat is best wel interessant, want uh, hoe snel vervalt dat eiwit van die psilocybine. Mm -hmm. Want als dat een uh, traagwerkend verval heeft... en die beesten worden geslacht... en je zit met z'n twaalf gezellig aan het kerstdiner... en je, <tototototie> en je hebt een lekker, lekker varkenskoteletje... en het vervalt slecht... dan kan je zomaar helemaal knetteren, gekken... <totototie> je, dat, dat, dat is net vies als zeg maar... Uh, een spacecake, maar dan in dit geval spacevarken. <laughs> Oké, okay, een, <Toch>. space <laughs> ja, een space steak. Een space steak. Dat ja. zou wel wat zijn. Ja, nou ja, hoot, Misschien uh, dat ze binnenkort in die coffee dan ook een afdeling hebben met ingevroren varkenslapjes met een extra, extra leuke bijwerking. All right. Ja, tuurlijk. Maar ja, maar wel leuk, een leuk nieuwsje inderdaad. Ik, ja, dat zijn in ieder geval leuke dingen om te lezen, absoluut. Nou, en dan nog één leuk ding hè, om het jaar toch een beetje positief af te sluiten. Dat komt uit scientias.nl. Dat uh, is ook een interessante site met allemaal veel nieuwtjes. Uh, dit gaat om bescherming tegen covid. Uh, er wordt nu een nieuwe behandeling getest. En uh, Britse onderzoekers hebben een combinatie van antistoffen gemaakt... die naar uh, verwachting per direct en langdurig beschermt tegen corona. Hé, hey, dat is toch goed nieuws, hè? En de, ja. com ja, de combinatie ook wel aangeduid, aangeduid als LAAP. Dat is Long Acting Antibody. Oftewel gaan we weer AZD7447 ah. wordt op dit moment op mensen getest. We weten dat deze combinatie van antistoffen het virus kan neutraliseren. Zo vertelt onderzoekster Catherine Houlihan... Dus wat we onder meer uh, mensen die aan het virus zijn blootgesteld... en voor wie een vaccin te laat komt, hopen te gaan zien... is dat deze behandeling onmiddellijk beschermt... tegen het ontwikkelen van COVID-19. Hé, hey, dus nu met die vaccins... Nou, dat is toch ja. gek? Ja, ja, ja. ja, nou ja, het klinkt een beetje zoals het aidsmedicijn. Aids is natuurlijk ook niet te behandelen, maar wat, wat, wat er gebeurt is je vindt een soort cocktail uit waarbij je dat, zeg maar, dat virus bezighoudt. Dus dat het dus geen tijd heeft om jou ziek te maken. Daar, daar, daar klinkt het erg, het klinkt alsof het zoiets is. Oh, zeg ja. maar. Alleen dan moet je natuurlijk inderdaad wel de rest van je leven die medicijnen blijven slikken. Maar, maar en, het is het minder. en dat zijn over het algemeen toch wel ruige, ruige de pilletjes over het algemeen. Maar het is goed nieuws, absoluut. Zeker. Ah. Ah, ah, zeker, zeker weten. He, en waar nu veel verwarring over is de laatste tijd... en er wordt van alles gecommuniceerd met die nieuwe vaccins. Want het zijn eigenlijk alle vaccins die nu uh, op de markt zijn tegen COVID. Blijken dus mRNA, he, messenger rna vaccin. Terwijl het vroeger... Nou, niet allemaal, maar daarmee, ja. Ah, oké. Okay. Ja. Ja, ik dacht dat de meeste wel, want, uh, want vroeger kreeg je dan een soort afgezwakte versie van de ziekte. Dus uh, je krijgt wel degelijk ja. polio uh, of wat dan ook, of pokken geïnjecteerd, maar uh, in een verzwakte ja, ja, vorm. Ja, gemankeerd, ja. Ja, gemankeerd. Ja, het, het, ja, het, het is onschadelijk gemaakt, ja. ja. Ja, dat hoop je dan. Maar het is dat mRNA, dat, is, nou, dat hoop je dan, maar op zich is dat een totaal een nieuwe aanpak. Wat je, dus, je stuurt dus niets van het virus zelf, maar je studeert met mRNA... De instructie om een uitsteeksel van dat eiwit te maken. Van de, uh, wat dat eiwit wat op het virus zit. Ja. Zodat dus zeg maar jouw immuunsysteem in de aanval gaat. Van hé hey, dat hoort hier niet. Uh, zonder dat je iets met het virus van doen hebt. Je maakt alleen zeg maar de herkenbaarheid van het virus uh, na. Dat maak je gewoon na. Ja, dus dat precies. op zich is het natuurlijk een heel elegant systeem. Ja, als je kijkt naar de jaarlijkse griepprik, dat, dat doen ze op kippen eieren met gemankeerd virus. En dat zijn tienduizenden kippen eieren. En dat is met deze techniek helemaal niet meer nodig. Dus dat is een mooi systeem. Nee, precies. En uh, nu heel veel commentaar is van hoe kan het, dat dat het allemaal zo snel, zo snel ging en zo. Nou ja, het ging helemaal niet zo snel. Want eigenlijk zijn ze met dat mRNA al heel lang bezig geweest, als, als in ja. principe. En uh, als, je het, ja. als je de basis in orde hebt... is het eigenlijk maar een uh, zaak om de juiste code erin te zetten. Hè? Uh, we gaan het nog eens proberen. Ja. Hallo, Duitsland. Ja. Kunnen we, can we have your hij point? Is stil. Ja, hij is weer weg. Um, uh, als, uh, als we dus mRNA gebruiken, dan als je de basis in orde hebt, dan zou het dus een zaak zijn van enkel de juiste code voor het aanmaken van dat eiwitje ja. uh, te doen. Ja, Heb ik dat goed begrepen? Nou ja, zeker. Je hebt dan een vehikel om, uh, om je immuunsysteem te triggeren. En dan kan je dat gewoon aanpassen aan het virus... wat op dat moment aanwezig is. Vooropgesteld dat het natuurlijk wel dezelfde manier van verspreiden heeft. Ja. Uh, maar in, in het principe, tenminste de vaccinatie als dat werkt... dan heb je een ideale uh, vaccinatiemethode gevonden. En ik neem aan dat het dan ook uh, sneller te produceren valt. Want in die eieren, dan moet je het echt opkweken. En dat is een hoop gedoe. En dan moet je maar hopen dat je de goede string hebt. Maar uh, mm -hmm. ja... En, ik denk, ik neem aan dat uh, DNA-sequenzen uh, sneller zal gaan dan uh, uh, eieren uh, opkweken. Ja, ik zeker. Niet, ik heb het eigenlijk nog nooit echt, ja, ik en, heb het nog nooit echt gezien, dat uh, sequencing. Maar uh, dat lijkt mij wel sneller te gaan. Nee, precies. Dus eigenlijk is het al, uh, het zat het al heel lang in de voorbereiding. En nu, nu dat COVID kwam, konden ze vrij snel uh, dat aanpassen. Nu, een ander verhaal wat zich op uh, Facebook vooral <coughs> uh, in de ronde gaat... is dat uh, dit verandert het DNA in elke cel van je lichaam. Uh, Mario, kun jij dat nu <laughs> voor eens en altijd uit de doeken doen... dat dat gewoon oh, niet uh, gebeurt? Nee. Nee, dat gebeurt. Oh nee, nee, nee. Het enige wat die, die mRNA, het enige wat er gebeurt, is dat je immuun. Dat, dat, uh, dat mRNA, dat is dus een instructie om een eiwit te bouwen. Dat is wat cellen wel zullen gaan doen. Ze daarmee. Zo, zo werkt het nou eenmaal. Maar in, dat, in is, dat heeft niets te maken dat, met het. Uh, ja, dus ja, in het celletje zit een soort eiwitfabriekje, het ribosoom. Uh, dus daar, daar, daar gaat de mRNA in. Dat is, een soort, uh, dat is een prachtige animatie. Het is net een soort ritsluiting. Dus aan de ene kant gaat zeg maar, de instructie erin... en aan de andere kant vloept er een eiwit uit. En dat eiwit, dat is dan toevallig uh, de, zeg maar die, die receptor... waar het lichaam een virus aan herkent. Uh -huh. En dan gaat gewoon je afweersysteem in de aanval. Maar je DNA wordt natuurlijk niet veranderd. Als je echt DNA structureel wil veranderen in een organisme... dan zou je bij de kiembaan moeten zijn. En dat, dat, dat is dus gewoon niet zo. Dat, dat, dat, is, dat is een hele andere wereld. Het heeft werkelijk niets te maken met het veranderen van je DNA. Nee, nee. Dan begrijpen ze echt niet... Uh, hoe het hele mechanisme werkt... Nee, nee, nee, dus misschien moet je het versimpeld zo zien. Normaal wordt uh, dat messenger RNA uh, wel vanuit je DNA uh, gemaakt. en naar de uh, ribosoom gestuurd hè, als een soort sms'je. <kuggen> Alleen nu ja. injecteren we een boodschapje van buiten. Uh, dus dat ja. komt dan niet. Dus dat ja. is, het is een zijingang. Het is een zijingang, dat is een goed, uh, goede analogie. Ja. Dus en, zo gevaarlijk. Dat is, dus daar ga je zelf helemaal. Uh, je lichaam gaat daar verder. Uh, niets meedoen voor wat betreft. Uh, op, op DNA-niveau, zal ik maar zeggen. Nee, nee, dus en mensen hoeven al, niet bang te zijn. Nee, nee. En ook al die verhalen van mensen zijn die praten, ineens maar, autistisch. Hé, hey, ik hoor wat uit Duitsland. Ik hoor ook een stem. Hallo, Gerrit? Hallo? Hallo. Hallo. Ja. En ik ja, hoor gewoon echo. echo. Ja, ja, ja. Ik had even grote problemen met jullie te vinden en hem dan ook nog geluid te krijgen. Maar je bent er nu, okay. horen maar jullie je mij? Bent er nu. Ja, we horen je wel. Ja, we horen je wel. Maar uh, ja, ik, hoor je ik hoor je ook. Maar ik hoor wel een hele lange echo weer. Uh, ja, er zit ie. Ja. Maar in elk, geval, ik doe, uh, in elk geef geval, geef, uh, ons, de geef uit, uh, ons de groeten uit uh, Duitsland. Als, oh, Duitsland. als Duitsland. Uit Duitsland. Misschien ja. is het, uh, is het uh, misschien is de speakers die, speakers, speakers die aanstaan. Speakers die aanstaan. Ik doe het op mijn telefoon, dus dat is een beetje vreemd. Ah. Oh, eigenaardig. Ah. Oké. Okay. Nou, ik okay. zou zeggen, de volgende keer zullen we alle techniciteiten uitwerken. Maar als je nu een, je hebt je een, een onze boodschap hebt voor onze luisteraars, ik zou zeggen shoot. Ik zou zeggen shoot. Horen jullie me nu beter, want ik heb even één ding uitgezet. Ja, ik, uh, ik, ik, ja, ja. ja. we horen je goed, hoor. Ik we hoor nog wel een, een echo. We horen je goed. We horen een echo. Uh, nou, mijn uh, wensen voor het, uh, 2021 zijn heel makkelijk. Voor alle luisteraars ook. Blijf gezond, word gezond. En geloof niet alles wat je hoort en ziet. Zo is het. Zo is een het. Goede, een zo, goed, streven. goed streven. Ja, ja hè? en, Sta en ja. Ik, ik probeer Sta echt volgende keer mijn, uh, mijn apparatuur... Uh, ja, ik heb geen... Het, je kunt zo weinig instellen bij deze app. Nee, daarom. Het is ook heel simpel. Nee, daarom, maar maar, staat, je heel simpel. maar staat je telefoon op speaker of zo? telefoon op speaker of zo? Nee, volgens mij niet. Oké. Okay. Um, ik heb okay. onderin twee icoontjes. Eentje met een koptelefoon en eentje met een microfoon. Ja, Nee, maar uh, oké, okay, ja, maar maar dat, okay, dat gaan we de volgende keer uh, helemaal... Uh, maar we hebben uh, je bijdrage binnen je bijdrage en die gaan we zeker, gaan gebruiken. Ze zeker uh, gebruiken. Want uh, dat is een geweldige, uh, vind, uh, dat een vind uh, ik, zelfpersoonlijk. Uh, Persoonlijk. Ja? Oh. Ja. Ik zat na afloop zoiets van, ik heb ah, een vorm ben nodig. <laughs> ja, je, je, je mag <laughs> ja, een beetje... Je mag natuurlijk, een beetje, er is een helling, hè. Je moet langzaam in vorm komen, natuurlijk. Ja, oké. Ik doe mijn best voor de volgende keer. Ik wens jullie veel plezier vandaag... En de volgende keer ben ik er zonder echo, go, go, go, go. Ah, lijkt me hartstikke, lijkt leuk. me hartstikke leuk. Ja. Hey, ja. Veel ja. plezier vandaag, jongens. All right, Gerrit. Gerrit, tot de volgende keer. Groet. Heel fijn volgend jaar. Heel in fijn Oogvol. volgend jaar. In ja. Ja. Ja. ja, absoluut. Het kan alleen maar beter worden. <laughs> Zo is het. Zo is het. Oké, Doeg. Doeg. Doei. Doei. doei. doei. Doeg. Eens even kijken, dat was uh, onze Gerrit, een so. van de vaste bijdragers. Onze hysterische historicus uit Duitsland. Uh, we gaan dadelijk een uh, bijdrage van hem horen. Uh, maar zover zijn we nog mm. niet. Want, uh, ja, dus waar waren we... Oh, de messenger RNA. Want wat nu ook gezegd wordt, want, uh, er is nu een waarschuwing uitgekomen... van de WHO, de uh, World Health Organization... Van Maak je borst maar nat, want uh, COVID-19 was de eerste van uh, heel nog wat die gaan komen. Want we zijn nog niet klaar met uh, dit soort ziektes. Uh, maar, dan werd, ja, ja. maar er werd dan wel bij gezegd, nu we uh, heel dat mechanisme hebben... om met rna uh, virus, uh, killers te werken, dus met mRNA-vaccins te werken, moet ik eigenlijk zeggen... Uh, zal het wel inderdaad uh, makkelijker zijn en uh, sneller gaan om, om, te, uh, om een antwoord te genereren. Als er dus weer zoiets is, uh, kunnen we vrij snel... zo gauw de genetische code bekend is van een nieuw virus... Uh, kunnen we daar wel ja, toch wel rap op. En ook iets anders werd gezegd waarom in Afrika eigenlijk uh, de schade meevalt... Ja, die hebben daar al heel veel langer te maken met virussen... en uitbraken van ebola en slaapziekten en weet ik veel wat allemaal. Dus die zijn eigenlijk veel ja. sneller uh, klaar om in te grijpen... met contacttracing en afsluitingen en zo. En de bevolking is daar ook wel meer van bewust eigenlijk... Van, uh, ja, dat er enge dingen kunnen gebeuren. Zo is dat. Ja, dat, is, dat viel me ook op. Ik heb een tijdje geleden ook een artikeltje gelezen... over de gezondheidszorg in Afrika als algemeenheid. En het blijkt bijvoorbeeld in Mali... hebben ze maar één kankerspecialist voor het hele land. Maar ze hebben wel ontzettend veel infect, in, in, infectiespecialisten. Omdat dat land heeft uh, weinig kanker... want men heeft daar niets te vreten. Maar ze hebben wel heel veel infectieziektes... Dus dat geeft al een beetje aan dat dankzij dat, dat systeem van infectieziektespecialisten... dat ze dan ook inderdaad beter opgewassen zijn tegen wat gaat komen op virusgebied. Ja, ja, het is daar meer dagdagelijks uh, ellende. van. Uh, ze zijn er ja, meer op ingesteld en uh, meer mee bezig... omdat ze er gewoon eigenlijk veel meer mee te maken hebben gehad. Dus uh, alright, daar kunnen we nog wat van leren. Ook een beetje voor Afrika, toch is goed het, nieuws. He? Want het is toch een continent waar je eigenlijk toch zelden goede dingen van hoort. Maar laten we maar hopen dat het ook daar een heel stuk beter zal gaan. Hé, hey, uh, ondertussen zijn we door het nieuws heen uh, en ik hoor ondertussen al. Uh... Ah, ik hoor ze ook al. Ja, ja, ja. ja, ja. De blije Goeie. Ja. Misschien zijn ze dat... ook al de filosofie, <lacht> Oh, is dat wat ze opgevreten hebben? Ik zag ze al uh, hier door het pantsoen lopen met, uh, met van alles en nog wat. Uh, ja, onze haiku-bijdrager uh, is er op afstand bij. Ja, Filippo Zier is onze vaste medegast aan deze tafel, maar die is er even uit. Uh, die heeft een lange pitstop vanwege uh, bepaalde dingen... Maar hij gaat ons nu toch wel even laten weten hoe het met hem is enzovoort. Laten we eens luisteren naar Philippe met zijn uh, boodschap. En, en een haiku zit er volgens mij ook al in. Ah, oh, oké. Okay. Uh, even kijken, ja. Dag Istvan. Dag Mario, beste luisteraars. Philippe Osir hier. Um, via deze weg wil ik jullie graag een hart onder de riem steken... Um, om het voorbije jaar te moeten hebben doorgemaakt maar ik wil jullie vooral bedanken beste luisteraars voor jullie steun we zien dat aan de likes we zien dat aan de downloads we zien dat aan de cijfertjes jullie zijn trouwe klanten en er komen er steeds weer bij en dat geeft ons heel veel voldoening en motivatie om er een volgend jaar aan te breien Traditioneel gezien doe ik de haiku van de week. Dus deze is speciaal voor jullie allemaal. En dat het uh, 2021 een prachtig jaar mag worden. Dat was een zin in de voorwaardelijke wijs. In de, of hoe heet dat? De wenselijke wijs. En traditioneel gezien op het einde van het jaar zijn er de nieuwjaarswensen. Dus laat mijn haiku een nieuwjaarswens zijn voor allen. Lang leven dit jaar. In de hel waar je thuis hoort. Keren nooit meer weer. Oké. Okay. Even luisteren. Ja, die koeien worden. Gaan ze stijgen? Op. Ja. Ja. Ja, ze zijn weer hartstikke uit ja, okay. geworden. Ontzettend <laughs> goed. Er was Filip een uh, mooie boodschap van hem. En ook voor hem was het een minder jaar, uh, gezien het ongeval wat hij heeft meegemaakt enzovoort, daar uh, gaan we het niet langer over hebben. Maar uh, we wensen ook hem beterschap en dat hij maar weer snel aan tafel kan aanschuiven. Ja. Hey, uh, we gaan uh, rap door naar het volgende stukje. Techniek van de week. Wat we kunnen. Ja, en wat we kunnen, jongens. Het, uh, het is ongelooflijk met de technieken. We hebben het over microscopen, CT-scans en weet ik veel wat allemaal gehad. Maar vandaag heb je er weer eentje te pakken. Dat is de Cyclotron, Mario. En wat is daar nou over te vertellen? Nou, het cyclotron, dat is een heel bizar ding. Het is eigenlijk een circulaire deeltjesversneller... maar die lijkt in niets op uh, de grote deeltjesversnellers die, die we kennen. Het is... Uh, uh, uh, uh, je moet het zo zien. Het is een, uh, de werking van het ding is, uh, laat zich uh, eenvoudig omschrijven... Als je een koektrommel hebt... Ik zal het proberen uit te leggen. Als je een, een ronde koektrommel hebt en die zaag je er midden en je schuift ze iets uit elkaar die helft... dan heb je een beetje een roerwegte vorm. En wat is nou de truc? In het midden van de spleet, dus in het midden van de koektrommel... Uh, in de leegte van, van, van, die, van dat stuk wat je eruit hebt gezaagd... breng je wat geladen deeltjes, ionen... Als je dan vervolgens die koektrommel... de ene de helft de helf van de koektrommel, uh, een, uh, daar zet je stroom op uh, een positieve krachtstroom. En op de andere kant zet je de min van de stroom. Omdat het geladen deeltjes zijn, hebben die deeltjes de neiging naar de kant te gaan... waar ze worden aangetrokken. Dus als het min deeltjes zijn, dan willen ze naar de plus. Maar om die koektrommel heen zit een hele sterke magneet. En die, die veroorzaakt wat ze mooi, met een mooi woord noemen een Lorentzkracht. En de Lorentzkracht zorgt ervoor dat deeltjes worden afgebogen. Dus dat, dat, dus dat, uh, dat die deeltjes die, in het, midden, in, die leegte, in het midden van de koektrommel zitten... en die plus zijn, die willen gaan dan naar die minkant. Maar omdat ze worden afgebogen, maken ze een soort half cirkeltje. En op dat moment wisselt uh, de polariteit van die koektrommel. Dus plus wordt min en min wordt plus. Waardoor hij die spleet overspreekt... en hups, hij wordt daar weer uh, kromgetrokken door die magneet... en springt weer terug. En zo ontstaat er een spiraalpatroon... wat uiteindelijk steeds sneller gaat... omdat de, uh, omdat de omtrek van die spiraal steeds groter wordt... en zijn, is die helemaal aan de rand. Dan knalt hij eruit op andere deeltjes... en waardoor de boel uit elkaar knalt... en je houdt wat radioactieve deeltjes over... Dat is wat het doet. Je hebt dus, het is dus een manier om te maken, om radioactieve uh, uh, isotopen te maken. En dat kan je doen in een redelijk kleine ruimte. Je hebt niet een deeltje versnellen zoals in CERN nodig. Maar ieder ziekenhuis heeft wel één zo'n ding staan. En wat heb je eraan? Je hebt daar, dat, is, dat is heel veel waard. Want we hebben het gehad over de MRI. Dat is die Magnetic Resonance uh, Apparaat. Uh, we hebben het gehad over de röntgenversie daarvan. Dat was die uh, uh, CT-scan, ook wel de CAT-scan. Maar je hebt ook nog een ander soort scan in het ziekenhuis... wat heel veel gebruikt wordt. Dat is de PET-scan. En dat staat voor Emissietomografie. Wat houdt dat in? Je spuit mensen in... Met zo'n radioactieve isotoop die je met zo'n cyclotron gemaakt hebt. Oh. Die isotoop, dat prutje. Oh, ik hoor uh, Facebook je... alweer ontploffen met uh, mensen die... Uh, oh jee, oh jee. Oh. Maar nou, wat, is wat er een... gebeurt is, je, je hebt dus een radioactief prutje... en dat kan je dus binden aan een, uh, aan een marker. Aan een, uh, ja, aan een marker. Uh, en die Markers die hebben de neiging zich te hechten aan specifiek weefsel. Bijvoorbeeld een marker voor een bepaald soort tumorweefsel. Dus dat beentje aan die radioactieve isotoop die je hebt gemaakt in dat cyclotron. Dat geheel spuit je dus met zo'n PET-scan in iemands lichaam. Het zijn altijd uh, die radioactieve nucleïden. Uh, dus dat, die radioactieve prut die gemaakt wordt door zo'n cyclotron. heeft een hele korte halveringstijd. Want anders zou je dus radioactief het leven door moeten. Daar word je niet echt gezond van. Maar je hebt bijvoorbeeld uh, uh, fluor-18, dat duurt uh, 110 minuten, dat is heel lang. Maar je hebt koolstof-11, dat is ook zo'n isotoop. Dat is 20 minuten. Uh, Zuurstof-15, dat is maar 2,1 minuut. Uh, stikstof, dat is kleine 10 minuten. Dus het is maar eventjes radioactief. Maar het bindt zich dan gelijk als je het ingespoten krijgt... aan dat tumorweefsel en eventueel ook aan alle uitzaaiingen van dat tumor. Okay. En wat je dan kan doen met zo'n PET-scan... kan je dus zien, het ziet er ook een beetje uit als een CAT-scan... maar dan met, hele, met andere receptoren... die echt alleen maar kijken naar wat radioactief is. En dan kan je dus een foto maken en je ziet gelijk direct zie je waar alle uitzaaiingen en waar de tumor zelf zit. En dat maakt het ongelooflijk waardevol. <lacht> Oké. Okay. Nou, dat is toch wel uh, een beetje... Oeh, de hele club hier is... Uh, Wauw. Wow. Toch wel onder de indruk, <laughs> maar... hoor. Dit <laughs> is een prachtige techniek, toch? Ja, ja, zeker. Maar hoe komt het dan dat die... Uh, dat, uh, dus je, je krijgt een... Uh, vroeger kreeg, kreeg je ook zo'n papje uh, moest je drinken... als je voor een uh, röntgenscan... Uh, zo'n uh, heel afschuwelijk uh, papje... dat een beetje zo'n muntachtig smaakte. Dat, maar dat is meer een soort contrastvloeistof. Uh, maar... Ja, dat is... Ja... Maar dit is, dus, dit is dus echt totaal anders. Dit bindt echt specifiek aan een bepaald soort weefsel. En je hebt allerlei van die tracers die dat doen. Dat is een heel slimme mechanismen. Maar dat is dus heel specifiek. Je hebt bijvoorbeeld tumoren die, die uh, opvallen... omdat ze buitensporig veel suikergroepen hebben. De, uh, nou, dan maak je een tracer die die specifieke suikergroepen kan binden. En dat verbind je weer aan de, dat radioactieve prutje. Met een bepaalde techniek is dat. En, uh, dus, dus je ziet gelijk wat je wilt zien of iemand uitzaaiing heeft of niet. En ga zo maar door. Dus op zich is dat natuurlijk een ontzettende waardevolle techniek in het ziekenhuis. Dat lijkt me ook, ja. Dat is inderdaad iets waar we heel erg blij mee moeten zijn. Ja, de, nu de nucleaire geneeskunde. Ja. Zeker weten. En, en niks van die radioactieve goedjes uh, zorgt dat mensen ineens autistisch worden of ineens geheugenverlies of uh, weet ik veel wat. Uh, nou, ja. dat, zou zo zijn, dat zou zo zijn als je het met uranium doet. Want dat heeft een halveringstijd van wat is het? 250.000 jaar. <laughs> maar als je dus uh, uh, O15 neemt, dat is 2,1 minuut. Dus uh, dan na 2,1 minuut is het toch maar de helft uh, zo. zo Heftig en uh, dat is de halveringstijd. Dus dat verdwijnt heel snel uit je systeem. Het werkt dus inderdaad alleen met isotopen. Tenminste, het, ze gebruiken alleen isotopen die maar eventjes werken. dat ah ja. is verstandig, gelukkig. Dus geen blijvende schade. Niks aan de hand. Uh, uh, nee, uiteindelijk niet. Ja, je moet het niet iedere week doen, want dan, <laughs> dan, dan krijg je nog, toch nog een hoop uh, Civer uh, in, in je systeem zitten, zal ik maar zeggen. Maar, uh, maar het is uh, perfect eigenlijk. All een Geweldige meneer. Yes, dat was die. Wow. Daar zijn we blij mee. Hey, volgende item alweer. Ja, laat onkel Serge het maar even roepen. Vergeet de wetenschappers. We zitten in het licht. We zetten ze in het licht. Dat zijn mensen die uh, fantastische dingen hebben gedaan... maar waar we eigenlijk niet meer aan denken. En deze keer Casimir Funk. En uh, waarom moeten wij Casimir Funk in het licht zetten, Mario? Nou, omdat hij in 1911, een, het was een chemicus uit Polen... heeft een van de meest invloedrijke biomedische ontdekkingen heeft gedaan... Heeft hij gedaan. Uh, hij ontdekte dat uh, de ziekte beriberi vooral mensen trof die witte rijst aten. En uiteindelijk daaruit voortvloeide. Beriberi, hij dus, uh, Oh, oh wat, wat was beriberi ook alweer? Ja? Uh, uh, dat is een infectie, dat is een, dat is een ziekte die ontstaat... Nee, geen infectie, het is een, een ziekte die ontstaat... omdat je uh, uh, een, uh, uh, een gebrek gaat krijgen aan, uh, aan een bepaalde vitamine. Dat is dus vitamine B1 met beriberi denk me ook, maar Schurbijken is ook zo'n ziekte. Of rachitis, of uh, je hebt dus, Er zijn wat van die ziektes die te maken hebben met vitamine. Maar toen hij leefde, wist niemand wat vitamine was. Mm. Uh, en, hij, uh, en hij kwam erachter, uh, met name dat, dat uh, tijdens dat onderzoek... Uh, wat, hij, uh, wat hem opviel was, mensen die beri kregen, aat alleen witte rijst. En uit hetzelfde gezin, gezin of mensen die bruine rijst aten... die hadden dat niet. Oh. Dus hij dacht, hoe kan dat? Uh, en, dat, en toen heeft hij dus die stof geprobeerd te isoleren... die in die uh, bruine uh, rijst zat. De, de, denk maar eraan uh, een beetje zoals bij volkorenmeel uh, en, en, en bloem. In bloem zitten ook die schilletjes er niet bij. Uh, en dat, dat, daar, daar kwam hij achter. Hè. Dat was een amineachtige groep. Want uh, eiwitten bestaan uit aminozuren. En hij noemde dat ook een, een vitale amine. En daar is de naam vitamine uitgekomen, uiteindelijk. binnen... Mm. Uh, ja, de, de, maar op zich, uh, het is natuurlijk uh, uh, het is een van die wat wij noemen essentiële voedingsstoffen, die het lichaam zelf niet kan maken, of althans niet in voldoende hoeveelheden. En dat zijn, dat noemen ze micronutriënten. En die zullen we dus uit, via onze voeding naar binnen moeten krijgen. En we kennen op dit moment zo'n ongeveer zo'n dozijn van die essentiële vitamine. Uh, en, en ook nog trouwens zo'n twintig mineralen die we echt binnen moeten krijgen via voeding. Ah, ja. dus, uh, dus uiteindelijk, uh, nou ja, dat je weet, in tafelzout zit inmiddels uh, jodium. En dat, dat, uh, dat voorkomt krop. Dat is die schildkliervergroting. Daar hebben we het ook wel eens over gehad. Mm -hmm. En uh, vanaf 1933 is de melk verrijkt met vitamine D. En, en verschillende mineralen en vitamine zijn, zijn toegevoegd aan tarwebloem. En zo, zo langzaam maar zeker uh, is, de, uh, kreeg, kwamen de vitaminepillen er. En trouwens tijdens het onderzoek uit 2009 tot bijna de helft van de bevolking voedingssupplementen gebruikt. Uh, dus uiteindelijk heeft die man iets, iets, die heeft een omwenteling in het denken gebracht van, van voeding. En hij uh, en, en heeft dus zeg maar, de vitamine ontdekt. En dat is natuurlijk een ongelooflijk belangrijke uh, doorbraak geweest. Uh, en, en daarom vind ik ook dat die man echt absoluut een plekje verdient uh, in, in de belangstelling. Hier niet. T's, ah, daar kan je een kleine fanfare en wow. Ja, absoluut. Met zulke mensen zijn we hartstikke blij. Want die, uh, die, die maken het leven een stuk beter. Maar vitamine, dus vitale amines. Dat is inderdaad een, ja. toch wel een serieuze ontdekking. En ja, we, we horen nooit meer wat van de man. Maar dat is voorbij in deze uitzending. Want uh, je weet nu, vanaf nu Casimir Funk is verantwoordelijk voor de ontdekking. Ja. En nu al die pillen die we hebben van Centrum en die vitamine. was zo'n... ...hele lange lijst op staat van alle mogelijke vitamine. Maar ja, je vraagt je af... Uh, ja, vroeger, maar ja, mensen werden toen ook... Uh, ...maar misschien nipt 50, vijfentijftig jaar. Uh, <laughs> Zou dat daarmee te maken ja, hebben? Ja. Dat, ze, dat ze al heel lang... Natuurlijk. Neem de Engelse ziekte, de rachitis. Uh, dat, dat, dat, waren dus, uh, dat waren met name jonge mijnwerkers, jongetjes vaak ook, die de zon nooit zagen. En ja, je huid, uh, de, de, dankzij de zon wordt er vitamine D aangemaakt. Als je dat dus niet hebt, dan, mm -hmm. krijg, je vreselijke, uh, uh, dan krijg je vreselijke ziektes. Denk aan scheurbuik. Uh, Daar de, weet ik uh, alles van. van. die ziek... <laughs> Ja, heb je al verteld. Ja. Nou, dat is ook een chronisch gebrek aan vitamine C. Ja, ja en het bijzondere uh, van, en... van vitamine D is... Dat, dat dat evolutionair eigenlijk nog onze enige eigenschap is... die we met planten gemeen hebben. Dat er toch een vorm van fotosynthese... dus iets wat door zonlicht wordt veroorzaakt... en wat een, iets chemisch aanmaakt in je huid. Zoals bij planten... Hè, de, de, de, de, het groen, uh, de, hoe noem je dat ook alweer? Ja. <laughs> dus ja, de, ja. Ko hoe, hoe noem ze dat bij planten ja, waar ook je alweer? Het over hebt. Ja. Uh, nou ja, dat is koolstof. Nee, dat is fo die fotosynthese. Dat, is, dat gaat met chloroplasten ja. en chloroplasten. Ja. Dat zijn schijfvormige dingetjes en die zetten gewoon uh, koolzuur om in suiker. Ja. Uh, en daarbij komt zuurstof vrij. En, en uh, dat is wat, wat, wat fotosynthese doet. Ja, precies. Dus dat en... gebeurt niet zo in je huid. Maar het is wel een, een vorm van omzetting. Ja, precies. En dat, dat, dat is dan een, een klein dingetje... wat we dan gemeen hebben met het plantenrijk. Dat is onze enige, het enige aspect... wat beïnvloed wordt door uh, zonlicht eigenlijk. Want uh, van nature maken we zelf geen vitamine D aan. Hm. Hè? We hebben echt wel uh, iets nodig. Vandaar ook dat... Eigenlijk heel vaak Zo'n D-cure wordt toegeschreven of uh, voorgeschreven om wat extra vitamine D te pakken. Maar je mag er ook niet te veel van ja. pakken. Het is maar eens per maand zo'n ampullen, want te veel is ook weer niet goed, denk ik. Hè? Nee, zeker. Dat wordt ook steeds duidelijker. Je hebt van die, van die slikkers die, die heel ver daarin gaan... maar daar krijg je dus ook uh, een nierfalen van... met overdreven hoeveelheden vitamine C was dat, geloof ik. Ja. En het is ook zo dat uh, niet alle... Uh, kijk, die, niet alle uh, vitamines blijken een aminegroep te hebben. Dat dacht uh, meneer Funk ook wel. Maar je hebt dus ook alle, uh, vitamines die dat niet hebben... en je hebt eigenlijk ruwweg twee groepen. De wateroplosbare en de vetoplosbare uh, uh, vitamines... En die vetoplosbare, dat is weer een hele andere. Het blijkt ook allemaal steeds verder te gaan eigenlijk. Maar we hebben heel veel van die micro-nutriënten uh, uh, uh, hebben we eigenlijk nodig. En ze, ze blijven steeds nieuwe vinden, dus het, het, het, het is nog niet afgelopen. Het ideale, het ideale voedsel zal ik maar zeggen. Nee, nee. Oké, okay, goed. Het is dus, uh, een applausje voor. Uh... Oh, die heb ik hier. Uh, waar, waar stond hij? Oké. Okay, uh... Ah ja, hier zijn we. al. Pep. Een applausje voor yes. Casimir Funk. Voor het ontdekken van Fung. vitamine. En uh, al het goeds dat dat heeft gebracht voor de mensen. En dat we nog maar langer en gezonder leven. Uh, we gaan gauw door naar het volgende. En, uh, ik krijg het al koud als ik eraan denk. Organismen van de week. Onze medebewoners ja. op aarde. Ja, ja, ja. En uh, vandaag heb je er weer een. We hebben er al heel wat gehad. Uh, nu interessante beesten, maar deze die wordt nog leuker. De naakte molrat, Mario. Ja, dat is, een, dat is een bizar beest. Het is een rat die onder de grond leeft. Uh, de molratten die komen eigenlijk nooit boven. Uh, en hij komt voornamelijk in Oost, eigenlijk, eigenlijk alleen maar voor in Oost-Afrika. Moet je denken aan uh, Ethiopië daar, uh, Kenia... En onder de grond eh, vormen ze een kolonie. En het meest bizarre is, het is weliswaar een warmbloedig dier. Maar eh, het vertoont eh, trekjes van een koudbloedig dier. Want zij kunnen niet hun lichaam eh, temperatuur onafhankelijk regelen. Als ze het koud beginnen te krijgen, eh, dan gaan ze naar boven. Naar, eh, net onder de grond is het natuurlijk veel warmer in Ethiopië dan een stuk dieper. Uh, en hebben ze zijn ze opgewarmd, dan gaan, zoeken, vinden ze verkoeling als ze naar beneden gaan. En ze kunnen ook uh, tegen elkaar aan gaan liggen en dus zo de, hun temperatuur een beetje regelen. Dat is dus op zich heel bizar. Uh, maar wat dus het meest rare is, het zijn eusociale dieren. Dat heb je dat en, en hey. eusociaal dat houdt dus in. Uh, denk maar aan uh, wespen, bijen, sommige wespen, sommige bijen, mieren, termieten. Dan praat je dus over een samenlevingsvorm die bestaat uit één koningin... die voor al het nageslacht vormt, okay. uh, voorzorgt. En, een paar mannetjes die uh, zeg maar, uh, haar kunnen bevruchten. Een hele hoop werksters en een hele hoop soldaten. En dat is, dat is dus ook bij de naakte molrat zo. Okay. Ze leven dus echt in, in, een, in een groep van uh, tot 300 exemplaren. Dat is best wel heel groot, hele grote groepen. Uh, en het heeft dus de structuur van zeg maar een mierennest of een termitenest. Dat is heel bizar. En het, uh, het zijn ook niet al te aardige dieren, want uh, het klinkt hartstikke leuk, maar... Uh, Tijdens, ze graven dus allerlei uh, gangenstelsel uh, en daar maken ze dus hun, hun, hun, hun kolonie als het ware in. Maar als ze op een buurkolonie stuiten... Dan is het oorlog, dan vallen ze het tunnelstelsel van de buren aan... en daar ontvoeren ze de baby's. En de gekidnapte pups worden slaven van de veroverijs, zou je kunnen zeggen. Oh, wauw. van de, ja, er, is ook, er is ook in Meroen National Park in Kenia is daar onderzoek naar gedaan. Baby's van de ene kolonie bleken een jaar later... zich in het zweet te werken bij een andere kolonie. En de rest van de overwonnen kolonie die is nergens meer gevonden... Oh, dus dat wow. is heel veel. Dat is ja, heel bizar. Ik zie hier toch uh, een patroon van uh, een soort menselijk gedrag rond de middeleeuwen... met heel de slavenhandel uh, en, en uh, daar kun je weer allerlei ja. dingen bij afvragen, hoor. <laughs> ja. Maar dus het is inderdaad een heel raar beest. Maar uh, kijk, uh, uh, zoals ze zich gedragen, is dat heel bizar. Maar waarom er nog veel meer onderzoek naar gedaan wordt... is ze ze, het feit dat ze geen kanker kunnen krijgen. Oké. Okay. Daar wordt buitengewoon veel onderzoek naar gedaan. Je hebt ook een, een aantal onderzoeksgroepen die daarmee bezig zijn. En men begrijpt dat niet helemaal... Uh, een gewone rat wordt uh, uh, ongemiddeld vier jaar. Ze hebben dus uh, een aantal, er leven een aantal kolonies, onder andere ook in, uh, uh, je hebt zo'n onderzoeksinstituut in uh, uh, ergens, uh, uh, uh, hoe heet het ding ook alweer? Uh, uh, oh ja, in Silicon Valley, dat is Calico. Dat is een hele geheimzinnige dochteronderneming van Google. Uh, waar men uh, naar zichzelf zeggen, iemand moet het doen, uh, naar een oplossing zoeken voor de dood. <laughs> Klinkt heel spannend, maar <laughs> okay. uh, zij specialiseren zich dus op onder andere ook die naakte molrat. Want ze verouderen niet. Want ik zeg: een gewone rat wordt vier jaar. Ze hebben daar een, een, een mannetje die al 36 jaar is. Dat betekent als dat zou zo, zoiets zijn, als dat er nu een nieuwe stam wordt gevonden in de Amazone. met een stam van mensen waarbij de oudste 700 jaar oud zou zijn. Oh my God! Heb je ook bedoeld? Dat is dus dat is dus de bizarre woorden. Een 36 jaar oude rat is er. Dus dat mechanisme van veroudering dat hebben zij getackeld. En dat is wat wat het heel bijzonder maakt. En waar doen ze dan onderzoek naar? Uh, als cellen, die, die kunnen zich maar een aantal maal delen. Sommige cellen 50 keer, sommige cellen andere cellen weer 20 keer. En uiteindelijk, dat heeft te maken met die telomeren, heb je ja. ervan gehoord... Als je DNA, DNA een veter is... dan is het telomere, is dat stukje plastic... aan het uiteinde van die veter. En bij iedere deling wordt dat stukje een beetje korter. En is dat stukje weg, dan gaat het rafelen. En wat de cel dan doet... dan neem je een soort zelfmoordgen. Dat is de apoptose, noemen ze dat. De geplande celdood. En dan ruimt de cel zich op. Alleen, dat gaat niet altijd goed. En soms ruimt hij zich niet helemaal op. En dan heb je dus een soort uh, kapotte cel... Die, die er nog wel zit. En die nog, maar die zich niet meer... Kan kan, uh, delen uh, maar hij is nog wel actief. dat is vervuiling en het ouder worden is onder andere uh, voornamelijk eigenlijk ook die senescente cellen die die zijn er en dat is uh, net als roest aan een auto uh, dat de, de, de, zo worden wij vervuild door onze eigen cellen en het wordt niet meer goed gerepareerd door reparatie eiwitten en zo worden we ouder en uiteindelijk gaat alles piepen en crashen en gaan we de pijp uit maar niet bij de naakte wow. molen uh, die, die cellen blijven gewoon hartstikke gezond. En het bizarre is: senescente cellen zijn niet te vinden. Maar wat je ook niet vindt, wat een essentieel onderdeel van ons immuunsysteem is: wij hebben natural killer cells. Hmm. En dat is, een, dat is een, een, sleutelsoort, een sleutelcel die ons beschermt tegen alles en nog wat. Maar de molrat heeft geen natural killer cells... die alle andere, alle, het andere dierlijke leven zo'n beetje wel heeft. Ze hebben dus een, heel, een wezenlijk ander immuunsysteem... als de rest van, de, van alle dieren op aarde. En daar wordt onderzoek naar gedaan. Aha. Dus al met al, als je het een beetje zo bekijkt... is dat een van de meest bizarre beesten die er zijn. Die lijkt toch het meest op een alien... Uh, als je die analogie zou moeten zeggen, het lijkt eigenlijk in niets op, op, op andere dieren. Dus vandaar dat dit dus eigenlijk het bizarre beest van de week is. Alright. En maar een beest waar we heel veel van gaan leren. Zeker met, door het werk in calicolabs.com. De link zal staan ja. in de show notes, oh ja. zetten we erbij. Uh, dat is inderdaad ja. gesponsord door Google. En uh, ja, laten we zeggen, al die grote winsten... Laten we, maar, laten we maar hopen dat ze daar inderdaad goede dingen mee gaan doen. Maar het uh, lijkt me inderdaad dat er heel veel te ontdekken is... Uh, door die ratten, een hele fijne ding. Nou, absoluut. Dingen. Ik hoop dat wij dat nog maar mee mogen maken, Mario. En, uh, zo, zo jij, <lacht> en ik hoop het ook. <lacht> zo, zou jij 200 jaar oud willen worden of zo? <lacht> Nou, dat ligt eraan. Als het in goede gezondheid is, en, uh, dan, dan is het het overwegen waard. Maar ja, uiteindelijk wordt het wel behoorlijk stil. Hè? Want uiteindelijk gaat iedereen dood die je kent. Maar ja, je ja. maakt natuurlijk wel weer nieuwe... Uh, maar als, ja, als, als ik, als, als ik als nou ook, ook zou blijven... Zet... Hè? Als wij nog een honderd jaar door kunnen gaan met die podcast... tot aflevering we... 11.000, zo. Het <laughs> <laughs> wordt een soort Coronation Street, hè? Soort, uh... <laughs> ja, dat, uh... wie zal dat zeggen? <laughs> hey, niemand. Wie zal het zeggen? De volgende misschien. Uh, dat is iemand die wel van overleven weet. En dat is een figuur die zich gewapend heeft tegen uh, de grizzlyberen. Uh, een... O oh, ja, ja, ja, ja, ja, dat zijn wel schattige beesten als je ze ziet. Maar ze verscheuren mensen en zo. Dat zijn uh, zeer, uh, ja, de, toch geen, uh, ja, geen makkelijke medebewoners als het ware. Ja, een beetje zagrijnige dieren wat dat betreft. Uh. Ja, zeker. Hey, en, en tegen die beren heeft iemand zich geprobeerd uh, te wapenen. En, uh, ja, jij hebt daar een, uh, want we gaan het hebben over de Ig Nobelprijzen. Dat zijn de jaarlijkse Nobelprijzen voor wetenschap... waarvan je eerst een glimlach toont en dan toch gaat nadenken... van hoe, daar zit toch wel iets in. De uh, Grizzly Man, uh, daar is heel veel over te zien. Wij uh, gaan luisteren naar het verhaal. Op de site uh, zal ik links posten naar de documentatie en alle informatie die er over hem is, maar laten we eerst maar gaan luisteren naar jouw verhaal over de uh, Grizzly Man. De grizzly uit Man. Het Canada. Hier gaan we. De Ig Nobel prijs van de week. De Ig Nobelprijs voor de veiligheidstechniek 1998 is toegekend aan Troy Hurtubise uit North Bay, Ontario voor het ontwikkelen en persoonlijk testen van een wapenuitrusting die bestand is tegen grizzlybeer. Toen Troy Hurtubise op zijn 20 in de Canadese wildernis op zoek was naar goud, had hij een confrontatie met een grizzlybeer. Sindsdien heeft Troy zijn leven gewijd aan het maken van een grizzlybeerbestendig pak waarin hij veilig naar die beer toe zou kunnen gaan... en bij de beer in de buurt zou kunnen zijn. Het basisontwerp van het pak was gebaseerd op de supersterke... hominide politieman uit de film Robocop. Een film die Troy toevallig had gezien... vlak voordat hij met zijn intensieve onderzoeks- en ontwikkelingswerk begon. Troy is een voorbeeld peursang van de solitaire uitvinder... in de traditie van James Watt, Thomas Edison en Nikola Tesla... Terwijl hij door sommigen als een halve genie wordt beschouwd... en door anderen als een half idioot... heeft hij een onovertroffen doorzettingsvermogen en verbeelding. Troy is ook erg voorzichtig. Dat blijkt wel uit het feit dat hij nog steeds op deze aardbol rondloopt. Een grizzlybeer is reusachtig, medogeloos sterk. Troy realiseerde zich dat het niet onverstandig zou zijn... om zijn pak onder gecontroleerde omstandigheden te testen... voordat het... Aan de ultieme test zou worden onderworpen. Hij besteedde 7 jaar en naar eigen schatting 150.000 Canadese dollar om het pak bloot te stellen aan iedere grote plotselinge kracht die hij kon bedenken. Ondanks zijn enorme claustrofobie zat Troy bij bijna alle tests zelf in het lijvige pak. Het pak is een technisch wonder, helemaal als je bedenkt dat Troy het bijna volledig heeft gemaakt van spullen die hij hier en daar op de kop wist te tikken. Dit zijn de technische specificaties. Naam: Ursus Mark 6. Materialen: buitenkant van brandbestendig rubber uit Minnesota, buitenplaten van titanium uit Hamilton, Ontario, scharnieren van het pak uit Malien van Frankrijk, binnenste huls van tech plastic uit Japan, binnenlaag van airbags en plakband. De hoogte was 2,18 meter inclusief camera bevestiging op het hoofd en dat gewicht was 66,68 kilo. En verder de helm. Helm met twee kamers. Binnenste helm speciaal aangepaste Shoei motorhelm, buitenste kamer aluminium titanium legering. Afmetingen circa 60 cm diep en 45 cm breed. Koelsysteem een ventilatiesysteem op batterijen met een dubbele ventilator. Zuigt koele lucht naar binnen, de helm in en blaast warme lucht naar buiten. Radiosysteem. Een stemgestuurde radio met zend- en ontvangstmogelijkheid. systeem. Miniatuurcamera op de helm met breedbeeldscherm. Zwarte doos. Stemgestuurd. Opnameapparaat rechtsachter op de helm voor het opnemen van berengeluiden of bij een catastrofale mislukking van de Ursus Mark 6 van beroemde laatste woorden. Verdedigingssysteem. Trek en vinger geactiveerde, ik zal je krijgen spuitbus op de rechterarm, waarmee gedurende 7 seconden een straalberenwerend middel met een diameter van 28 centimeter kan worden gespoten over een afstand van 4,6 meter. Wow. Bij het strip. Een drukgevoelige strip op de rechterarm om de bijtkracht van een Grizzly te meten. Het pak werd getest met. Vrachtwagen. 18 botsingen met een 3-ton wegende truck <tie> rijdend met een snelheid van 50 km per uur. Geweer. Schoten gelost met een 12-kaliber geweer met sabotkogels. Pijlen. Panzerdoorborende pijlen geschoten met een boog van 100 pond. Boomstam. Twee botsingen met een 136 kilo wegende boomstam vanaf 9 meter hoog. Motorrijders. Aanval door drie motorrijders, waarvan de grootste met een lengte van 2 meter 5 en een gewicht van 175 kilo. Wapens, bijl, planken, honkbalknuppel. Steile helling, sprong vanaf een steile rots met een val van meer dan 15 meter 25. De Ursus Mark 6 heeft enkele nadelen die zullen worden verholpen... voordat Troy het design als optimaal beschouwt. Op termijn moet het mogelijk zijn om meer dan vijf stappen te doen... voordat de drager omvalt als de ondergrond niet perfect horizontaal is. Toekomstige versies van het pak zullen lichter en flexibeler zijn. Troy is een natuurlijk leider, gezegend met grenzeloos charisma... charme en een goed humeur... Hij werkt met een team vrijwilligers die altijd bereid zijn... om te laten vallen wat ze ook verondersteld worden te doen... om Troy te helpen bij het bouwen en testen... van iedere nieuwe versie van zijn uitvinding. Ze helpen Troy ook bij het op video vastleggen van de meeste tests. Een deel van het beste vroege videomateriaal... is te zien in een documentaire uit 1997... van de National Film Board van Canada getiteld Project Grizzly... Voor Troy ging het avontuur na het winnen van de Ig Nobelprijs gewoon door. Troy voltooide zijn werk aan de volgende generatie van het pak. De Mark 6, bekend van iedereen die de documentaire Project Grizzly heeft gezien, is primitief vergeleken bij de Mark 7. Waar de Mark 6 nog ruw en ongepolijst is, daar schittert zijn opvolger. En waar de Mark 6 volgens Troy's beschrijving was gemaakt met een Grizzly van 270 kilo in het achterhoofd, is de Mark 7 ontworpen om een aanval te kunnen doorstaan van de grotere ondersoort van de bruine beer, de Kodiak? Deze beren kunnen zo'n 540 kilo wegen en zijn rechtopstaand soms zo'n 3,5 meter hoog. Ja, een Kodiak-beer. Een Kodiak-beer is stukken groter dan een Grizzly. Deze designspecificatie, in staat zijn een Kodiak-beer te weerstaan, kwam voort uit de resultaten van een specifiek incident. Troy, in niets anders dan zijn. Ursus Mark 6 pak en misschien wat ondergoed overblufte twee Kodiakberen. Een artikel in Troy's lokale krant, The Lord Bay Nugget, vertelt wat er gebeurde. Troy Hertzbys zag er in zijn Ursus Mark 6 pak zo eng uit dat een 585 kilo wegende Kodiak en pas na 10 minuten durfde te naderen. Terwijl een 157 kilo wegende Grizzlybeer er absoluut geen zin in had. Punt uit. Hurtje de uit noord bey afkomstige uitvinder en ster uit Project Grizzly... klom afgelopen weekend in zijn vrijwel onvervoersbare pak. De exacte plek werd geheim gehouden om de pers op afstand te houden. Omdat hij het pak Zo wilde uittesten op een echte levende beer. Maar het liep allemaal anders dan verwacht. De Kodiak, eigendom van een Amerikaanse dierentrainer... ontweek Hurtje totdat het beest de moed bijeen kon brengen... om het te benaderen... De trainer maakte zich zorgen over de wanverhouding qua grootte. Rechtopstaand meet de beer 3 meter... en weegt hij 450 kilo meer dan Troy met pak. En verbood de beer dichterbij te komen. Hoewel de gecontroleerde aanval waarop Hurtsjubijs had gehoopt niet gebeurde... werd zijn pak alsnog door de beer getest... en heeft die test met vlag en wimpel doorstaan, al dus Hurtsjubijs. Om de kodiak aan het pak te laten wennen gaf de trainer het pak in losse onderdelen aan de beer. Hij deed letterlijk of het pak een dode prooi was en trok het onder zijn borst en begon met zijn hele gewicht op het bovenste deel van het pak te leunen. Hij trok stukken rubber los, maar ook al ging hij met zijn 585 kilo te keer, hij kon het pak niet kapot krijgen. Op basis van die test van de Mark 6 richtte Troy zich op het ontwerpen en bouwen van de Mark 7. Hoewel hij dit geavanceerdere pak nog niet tegen een Kodiak heeft getest... heeft hij het wel uitgeprobeerd tegen zwaar bouwmateriaal. Troy stond in zijn Mark 7 voor een stenen muur. Een 20 ton wegende voorlader reed recht op hem in... en knalde Troy daarbij tegen en door de muur. Troy bleef ongedeerd. Een video van deze test is te zien op Troys website. Voor het bedenken en maken en testen van het pak. En omdat hij het pak en zichzelf al die tijd heeft heel weten te houden. won Troy Hurtjerbise in 1998 de Ig Nobelprijs voor de veiligheidstechniek. De faillissementsrechtbank uit Ontario gaf het pak toestemming. om Troy naar de ceremonie in Harvard te begeleiden. Maar Troy houdt zich niet alleen bezig met berenpakken. Hij heeft ook wat hij vuurbestendige pasta noemt uitgevonden. Deze pasta heeft hij in 2003 gedemonstreerd in het televisieprogramma Daily Planet... op het Canadese Discovery Channel. Kijkers zagen Troy een hockeyhelm opzetten... die was ingesmeerd met een dun laagje pasta. Een assistent hield vervolgens een brander bij het hoofd van Troy. Mm. Hurtje zei tegen de media... Ik zou de onderkant van de Space Shuttle van de NASA... voor 25.000 Amerikaanse dollar kunnen insmeren met vuurpasta... in plaats van de 60 miljoen dollar die ze nu kwijt zijn... aan hittewerende schilden. De pasta is bestand tegen de hitte bij het terugkeren in de damkring... en kan vervolgens gewoon worden afgewassen. Wat een verhaal, zeg. Een bezig baasje. Ja, en uh, interessant is... Uh, hij leeft niet meer. Want hij is uh, in 2018 nee, nee. omgekomen in een verkeersongeluk. Want uh, als je naar zijn website zoekt, die, die is er niet meer. Uh, dan kom je op een uh, soort uh, website-grabber terecht. Nee, nee. Van uh, het is te koop. Maar er is heel veel materiaal te vinden. En nou, ook heel veel van zijn eigen video's zijn eigenlijk uh, van uh, YouTube afgehaald. Maar als je hem intypt... Uh, we zetten de links wel in de show notes. Dan kun je er nog heel veel van vinden. Het is echt een zeer bijzonder mens. Uh, Troy Hurtubise. Wauw. Yes. Hey, dan gaan we nog even... Al voordat we naar de, de bijdrage van Gerrit gaan luisteren... gaan we nog even naar onze laatste... En uh, je hebt er deze week wel eentje weer heel uh, bizar gevonden. Heel bizar. Uh, dan moet ik even ja. kijken hoor, waar is die nou? Oh, ik heb uh, oh, een jingletje gemist hoor. Uh, in elk geval een blik in het brein. Hè. Alles wat er mis kan gaan, uh, zoals ik elke week uitleg. Uh, we hebben het altijd over toch wel cellen en dingen die iets grijpbaars of zo... Maar uh, het meeste van ons gedrag is eigenlijk bepaald door ongrijpbare zaken... en dat is wat er zich in ons hoofd afspeelt. En uh, daarbij is ja. de DSM een, uh, een, een gift that keeps on giving... Uh, DSM, dat is de Diagnostic Standard Manual. Dat is een, een, een boek, een, een soort verzameling van alle mogelijke fobieën en uh, zaken die mis kunnen gaan in het brein. Waar psychiaters en psychologen een geweldig uh, inkomen uithalen. Omdat we natuurlijk heel veel uh, zaken moeten laten behandelen die allemaal uh, niet goed gaan. En deze week heb je er weer eentje gevonden. Uh, het Alien Hand Syndroom. Mario, <laughs> wat is dat nou? Ja, ja het is. Nou ja, dat is een beetje wat het zegt. Uh, het, dan heb je een hand die, uh, die dingen doet die jij niet uh, uh, in de gaten hebt. Uh, die een eigen <lacht> leven leidt. Letterlijk. Oh, uh, dat, uh, en, wordt maar, dit iets en, voor uh, boven 16 jaar of zo? Of? Nou, dat ligt eraan wat die hand aan het doen is. Ik bedoel, uh, <lacht> ja. Ik de, uh, ja, dat kan best wel heel, heel vervelend voor je zijn. Dat is, je, daar kan je wel wat bij bedenken natuurlijk. Maar het is dus echt een, een neurologische aandoening van een ledematen, eigenlijk meestal de hand, maar dat hoeft niet per se. Uh, dat noemen ze een onvrijwillige motoriek, heel zonderlijk. En het, het wijst eigenlijk altijd op een uh, probleem met je hersenbalk, je corpus callosum. Okay. Als je naar je hersenen kijkt, die bestaat, die bestaat uit twee helft, twee identieke helften... die verbonden zijn met uh, de hersenbalk, het corpus callosum. Uh, kijk, anatomisch gezien zijn die twee helften gespiegeld van elkaar... van hetzelfde weefsel. Maar fysiologisch gezien is het er een enorme verschil in, natuurlijk. Zo zit je spraakcentrum zit aan de linkerkant... met het gebied van Broca en Wernicke uh, Daar heb je misschien wel van gehoord. En zo, heeft ieder, uh, zo zijn dus bepaalde gebieden voorbehouden aan bepaalde functies. Maar als dus er dus iets aan de hand is met die hersenhelft... Uh, dan, uh, dan kan het heel raar lopen... Als je kijkt naar uh, je hebt wat ze heel af en toe doen... bij mensen die extreem veel last hebben van gigantische epileptische aanvallen... die dus gewoon levensbedreigend zijn... dan wordt er wel eens ingegrepen en uh, snijden ze de hersenbalk door. Dat dus de linkerhelft niet meer in verbinding staat met de rechterhelft. Dan, als er dan een ep epileptische aanval is... dan kan die niet meer overspringen naar de andere helft. En dan mm -hmm. heb je dus... Uh, dan, dan is het leefbaarder, zal ik maar zeggen. Maar dan heb je dus eigenlijk twee breinen. Je hebt van die uh, YouTube-filmpjes die je kan zien... met mensen bij wie dat gebeurd is, daar merk je verder niks aan... Maar die zitten dus gerust, met, dat is spectaculair op te zien... met de ene hand zijn ze met een A4'tje bezig... zijn ze driehoekjes en kubusjes aan het tekenen... terwijl ze op de andere, met de andere hand op een ander velletje... op hetzelfde moment cirkeltjes en epilepsen aan het tekenen zijn. Moet jij eens proberen. Grijp hey, eh, je? Dat is natuurlijk heel bizar. En, is dat, dus, dus dat, die, en die, is dat scheiden van die helft een soort van lobotomie? Of... Nee, nee, nee. Kijk, lobotomie, voor, dat, dat is dus echt het. Uh, uh, de voorkant van je hersenen. daar zit je front, uh, frontale cortex. En bij lobotomie wordt die frontale cortex wordt kapot gemaakt. En dat is eigenlijk de zetel van je bewustzijn. Dus dan functioneer je wel, maar je bent er eigenlijk niet meer zo. Nee, nee. Je bent dan een hele docile. Uh, maar dat is iets anders. Het is dus geen lobotomie. Bij, bij, uh, bij, een, een, uh, uh, bij zo'n sect. Uh, hoe noemen ze het ook weer? Bij zo'n. kapotsnijden. Van die hersenbalk. Een kalossum-tomie, uh, zoiets zal het heten, dat weet ik niet. Maar bij dat doorsnijden. We kunnen links en rechts niet meer met elkaar communiceren. Okay. En dan krijg je toch wel hele bijzondere dingen. Uh, uh, over het algemeen kan je wel een redelijk volwaardig leven leiden. Maar uh, dus die alien-hand syndroom. dat men denkt dat het dus een storing is in die hersenhelft. Uh, in, in, het in, die, uh, in die verbinding tussen die twee helften. Dus dan doet je hand iets waar je, je niet in de gaten hebt. Ha, ha, ha. En ik kan me zo voorstellen, dat gaat interessant worden... als je dus eh, gepakt wordt voor kleptomanie of zo in, in de supermarkt. Dan kan je natuurlijk... Nou, ik denk dat je daar gewoon mee wegkomt. Ja, we hebben het al eens gehad over iemand... die eh, zichzelf alcohol aanmaakt in zijn lichaam... en die daar toch mee wegkomt. Oh ja ja ja, ja. Ja, ja. ja, ja, ja. Dit is misschien een ander soort uitweg. van Als je gepakt wordt en dan zeg je... ja, maar mijn linkerhand weet niet wat mijn rechterhand doet of zo. Ja, ja. Nee, zeker. Zo ja, en inderdaad. Kijk, dan valt het met kleptomanie nog wel mee. Maar als je zal maar steeds een hand hebben die steeds in de neiging heeft... om in vrouwenborsten te knijpen. Dat ja. gaat sociaal lastig worden. Ja, ja. <coughs> en juridisch ook heel vervelend om uit te leggen. Want je zal dan toch wel hele zware onderzoeken moeten laten plaatsvinden... om. Om, om dat te rechtvaardigen. Van ja, ja, hé, hey, maar ik heb eens dus niet gehoest. Oh, dat is nee, een vervelende ja, uitdrukking. Een ja, die moet ik eigenlijk niet gebruiken. een gelade, gelade nee. uitdrukking. Maar uh, ja, goh, ja, de ongrijpbare mens heeft toch wel wat uh, in zijn uh, mars. Hè. Ik bedoel, goh, dat heb ik nooit gedacht. Dat, uh, dat een hand... Ja, er wordt wel eens gezegd dat de hand... een van de hoogste ontwikkelde evolutionaire mechanismes is. Want wat we daarmee kunnen doen... en het grijpen en manipuleren en 3D... en de contact tussen onze ogen en de hersenen... dat is echt een enorm... Want ze zeggen ook wel eens over 100 of, of over 500 jaar... zullen onze handen nog veel langer zijn... en de vingers veel langer en veel gevoeliger omdat dat echt een van de, de hoogtepunten is van onze evolutie. Hè? Heel die werking van de handen. En... de hand? Ja, nou en, ja in zeker? samenspraak ja, als... met je hersenen en je ogen. En het hele 3D-gebeuren. Wat daarmee in. Uh, dus ja. Echt ongelooflijk. Nou, zeker. Als je kijkt. Je... Je hebt, hebt zeg maar, zo'n heel beroemd uh, figuurtje in de, in de biologie. Ik dacht dat dat het Pendrake-mannetje is. Dat is dus een cartoon van een mens... waarbij je ziet uh, uh, hoe, de, hoe je uh, uh, zenuwen verdeeld zijn. Dus, dus, de, de, dus het Pendrake-mannetje heeft een enorme hoofd... hele kleine voetjes, maar enorm grote handen. Uh, omdat uh, Dat geeft dus aan hoe, hoeveel, uh, hoe, hoeveel bedrading daar als het ware in zit... Uh, en dat is, dat is best wel grappig om te zien. Je die handen die, dat, dat, dat, uh, die zijn het hoogst georganiseerd van, uh, van alle, alle ledematen, zal ik maar zeggen. Het is dus okay. leuk om te zien. Ik ga dat eens opzoeken, want als ik nu zoek naar pendrake mannetje... dan krijg ik uh, hele andere resultaten die we niet bedoelen. Maar, uh, uh, uh, ja, uh, ja, ja, het is, ja, het is nee, een nu, bio... pendrake met een A, Pandraak uh, is het eigenlijk. Oh, Pen. Oh, pand, oh ja, dat kan, dat weet ik niet meer. Pendrake. Uh, ja, nou, oké. Okay. Nou, we zullen dus nog wat moeten uh, zoeken. Ik zag net een, een heel vreemd mannetje langskomen, maar uh, <laughs> dat is een rapper. Ik, ik, ik zoek het. wel. <laughs> ja, anders. Ik, ook, nou, dat zijn ook vaak hele vrienden mannetjes. met hele grote handen. Wie zal het zeggen. <laughs> Absolutement. Hé, <Hey>, uh, oppeke. <laughs> Ja, dat is toch wel weer iets waar we ons, uh, ja, heel ons publiek zich uh, wel over verwondert enzovoort. Uh, maar zoals ja. ik al eerder we hebben net contact gehad met Duitsland, met onze Gerrit. Uh, we gaan nu even luisteren naar zijn bijdrage voor deze week. En als alles goed gaat, gaat hij uh, volgend jaar toch wel meer bijdrage leveren. Gerrit is een historicus, een, een schrijver en ook een dichter. Het is een heel creatief iemand. Maar dit jaar heeft hij uh, het is alsof wij met deze podcast toch wel iets vervelends veroorzaken voor Filip. Uh, en dan uh, nee, die heeft een zwaar ongeval gehad. En dan nu uh, uh, Gerrit Bandt. Zijn huis is afgebrand, Mario. Ik zou maar een nieuwe verzekering over oh, nee, Ja, dat is Ja, dus. Uh, ja. Maar we gaan eens luisteren naar Gerrits bijdrage. Want het is toch wel een hele boeiende. Omdat hij een, ja, een historisch perspectief biedt in het geheel. En ik zou zeggen: onze aandacht voor Gerrit Band, onze historicus. Ja. History. Luisteraars, hier is Gerrit Band, uw lokale historicus. Ten eerste excuses voor de kwaliteit van deze opname... maar bij het afbranden van ons huis een paar maanden geleden... zijn al mijn microfoons en alles wat maar nuttig kon zijn, zijn verdwenen. Ik moet het dus eventjes hiermee doen. Dat afbranden van het huis moet ik toch even terugkijken... naar mijn eerste bijdrage die ik heb gedaan... En dat ging over het verloren verleden. Ik heb toen dat gedicht voorgelezen. Ik noemde daarbij dat uh, altijd uh, bij uh, allerlei gebeurtenissen... er heel veel van ons collectieve geheugen verdwijnt. Of van ons eigen geheugen. Omdat onze herinneringen wel eens in ons hoofd blijven... maar de tastbare herinneringen ver, verdwijnen dan. En ik noemde onder andere brand. Nou, dat is dus op 7 augustus gebeurd bij ons... Ons hele huis is afgebrand. Alle foto's weg van de laatste... Nou, ja, Hoe oud ben ik? 67. Uh, alle tekeningen van de kinderen vanaf het begin. Mijn gedichten vanaf mijn 16e jaar. Er zit een hoop in mijn hoofd. Maar er ook een heleboel weg. Wat ik niet meer terug kan geven. Mijn kinderen kan ik een gedeelte van hun, hun herinneringen... niet meer tastbaar teruggeven. En dat is heel vervelend. Maar goed... Deze keer um, gaat volgens mij het algehele gesprek over hoe komt het toch dat men ineens zo snel een um, endingstof heeft gevonden tegen de COVID-19. Dat kan toch niet, dat duurt toch altijd honderd jaar en zo. Nee, wat heel lang duurde vroeger was bijvoorbeeld het zoeken hoe men gewoon metaal om kon zetten in goud. Daar heeft men inmiddels 800 jaar naar gezocht en dat is nog nooit gelukt. Het is wel iemand gelukt, maar die heeft eh, daarvoor kernenergie moeten gebruiken... en dat was zo duur dat het goud wat overbleef duurder was door het productieproces... dan de waarde van het eh, klompje zelf. Dus dat werkte ook weer niet. Um, de, het is natuurlijk dat COVID-19 een sars ziekte is, een van de familie... En uh, omdat dat al wel een tijdje rondwaart natuurlijk overal... Uh, wisten een heleboel... Chemici wisten al hoe het werkte. Wat daar de kenmerken van waren. En van daaruit is men gaan zoeken... van daaruit is men gaan werken naar het uh, endingstof. Um, en men is niet op een traditionele manier gaan werken, maar... en daar zijn er weer mensen bang voor, een of ander... Iets wat vanuit het, uh, ja, het DNA te maken heeft. Ik ben geen medicus, ik ben geen alchemist, ik ben geen chemicus. Dus ik weet er verder niet zoveel van. Maar ik weet wel dat men, uh, deze methode door bio en chem in Duitsland... veel sneller en veel directer was omdat men precies wist... hoe men kon zoeken en wat de shortcuts waren. De angst dat men hierdoor uh, het DNA van de mensen die de prik krijgen uh, verandert. Maar daar hoeven we eigenlijk niet over te praten. Het is net zoiets als denken dat je vroeger uh, door een de straling van je... ...microwellen heet dat in het Duits, ik kan het even in het Nederlands woord niet meer vinden... ...van je magnetron uh, dood kunnen omvallen. Of van het lang telefoneren. Dat er iets heel erg engs in je hersenen gebeurde. Het is eigenlijk iets wat we ook krijgen op het ogenblik met 5G. 5G is ook eng, omdat niemand het kent... Bij ons in het dorp vragen de mensen om een, de nieuwe zendmast. Daar mag alleen maar 3G of 4G opkomen, zodat de mensen een keuze hebben. Daarmee hebben ze dus een klein probleem, want 3G wordt niet meer gebruikt. 5G, of de, st plus de straling van 4G, is intenser, intensiever dan de straling van 5G. Daarom zijn er twee keer zoveel masten nodig, omdat de straling niet zo intensief is. Dus je wordt er helemaal niet... Uh, door bakken van. Zelfs als je er vlakbij staat. Maar goed, dat moet iedereen voor zichzelf natuurlijk bepalen. Even terug naar de alchemisten. Alchemisten zochten echt naar edele metalen. Waar uh, de huidige chemie mee bezig is, is zoeken naar uh, oplossingen voor allerlei andere problemen: uh, medicijnen. Uh, verfproducten, nou noem maar op alles wat in die richting werkt in ieder geval. Ik dwaal af en ik kom op een veld waar ik eigenlijk niet zoveel verstand van heb. Dus ik ga even terug naar een oude pandemie. Een oude ziekte die, uh, waarvan men vroeger dacht dat er in, bijvoorbeeld in, uh, de, in de Justianische pest, die kwam ongeveer in vijf, rond 500 kwam die voor, waarvan men dan uh, aan de hand van Ooggetuigenverslagen uitgekomen was dat er eh, in vier maanden tijd... 700.000 mensen in Constantinopel gestorven zouden moeten zijn. Blijkbaar was de, de ooggetuigen die het opgeschreven hebben... Eh, waren geen vrienden van de toenmalige keizers of regering. Want in die tijd woonden er niet meer dan 4 à 500.000 mensen in Constantinopel. Ja, daar klopt er dus geen bal van. Ik geloof dat ik nu even moet stoppen, want ik zit op mijn zes minuten. Volgende keer wil ik, hier, wil ik hier wel uitgebreider op ingaan. De drie pandemieën die in de verleden, 500, zo rond 1100 en eind 19e eeuw... hoe die zijn ontstaan en wat er allemaal mee precies gebeurd is. Sorry voor deze chaos vandaag, maar tot de volgende keer. Hoezo chaos? Uh, ik denk uh, dat hier wel een klein... Absoluut, absoluut. <laughs> een, een heel uh, goede bijdrage, Gerrit. Welkom weer aan boord. En uh, jonge jonge brand, dat is iets uh, vuur. Ja, dat is een geestel van de mensheid. Of het nou in Australië bosbranden zijn of waar dan ook. Of zelfs in Rusland is het, geloof ik een gebied zo groot als België afgebrand vorig jaar. He, want uh, nu dan, uh, dat we met uh, corona en met die vaccins een soort licht aan de uitgang zien... Uh, is het volgende uh -huh. blok ellende weer zich aan het aankondigen. En dat is het, uh, de klimaatramp die, die, die zich aan het ontvouwen is. Maar ja, hey, laten, we het. ja. laten we het maar op een, op een soort positieve manier uh, afsluiten. Allemaal. Ja, afsluiten. <laughs> Anders wordt het wel een hele... Uh, uh, eh, ja, anders gaat iedereen aan de droog gelijk. Ja, zeg. Ach. Mario, jongen, wat hebben we allemaal meegemaakt yes. dit jaar, hè? Eh, het was een fantastisch... Ja, het is bijna niet bij te houden. Nee, nee, het was echt yes. een, een soort fantastisch jaar, maar, maar fantastisch op, op fantasie gebaseerd. Niet zo van op geweldig fantastisch, maar... Ja, het was een on onbestaanbaar, ondenkbaar jaar. Iets wat zich niemand had kunnen voorstellen. En ik denk ook dat het een soort jaar is als 1914 en 1945 of zo. Iets wat zich net als de ja. oorlogen in onze hersens gaat vestigen. Uh, ja... Dit gaat nooit meer weg uit de mensheid. Maar uh, ja, nogmaals, uh, nee. het, het zal de eerste keer zijn dat het nu zo erg geworden is. Maar ja, helaas misschien toch niet de laatste keer. Maar laten we hopen dat met die mRNA-techniek dat we nu inderdaad sneller kunnen inspringen op uh, nieuwe uitdagingen. En op... Ja. Want er is weer gewaarschuwd dat, dat bijna al die ziektes van ebola en nu ook deze... het is zoonautisch. Het komt omdat wij met die dieren aan het... Uh, excuse my expression, fucker zijn. We zijn uh, gewoon bezig het. in het dierenrijk uh, op manieren die gewoon helemaal niet oké okay zijn. Ja, en je zou kunnen zeggen, gelukkig hebben we dat mRNA-verhaal. Dus als het goed is en als het echt goed gaat... dan kunnen we alle pandemieën verstaan. En om dus, dus gezond alle rampen mee te kunnen maken... die de, die de klimaat ons gaat brengen. Ja, zeker. Toch? En... En hoe lang zal het duren dat er voor op Alibaba een toestelletje is... waarbij je dan alleen een nieuwe code moet invoeren... van een uh, soort nieuwe uh, ziekte of een nieuw pathogen of wat dan ook. En uh, dat je gewoon dan in je eigen dorp of in je eigen huis... Dan binnen, <lacht> voor een paar honderd euro met zo'n machientje je eigen vaccin kan maken. Ja, Want, uh, ja uh, dat is een gewoon... Een mRNA-printetje. Ja. <lacht> ja, zou zo maar kunnen. <lacht> Want dat was ook met DNA-analyse... Het was uh, nog een jaar of 10, 15 geleden kostte het, ik weet niet hoeveel, honderdduizenden euro's en ik weet niet... Uh, hoeveel problemen en, en input en weet ik veel energie het voor nodig had om een uh, DNA-analyse. En tegenwoordig zijn die kindjes uh, zelfs zover dat ze op scholen uh, uh, onderzoekjes doen... van wie heeft de koekjes gestolen door, <laughs> door uh, DNA. <laughs> ja, dat is gewoon de, de, de, het verhaal van de mensheid. Hè. Het wordt allemaal goedkoper en Zeker. toegankelijker. En zo ja, gauw ik een paar Chinese firma's brood inzien, dan gaat hij daar meteen op in. Deze week nee. hebben we het gehad over de cyclotron. Een heel nuttig instrument. Yes. Waarbij ik me nog ja. verbeeld in de vijftiger jaren. Inderdaad, enorme toestellen die, die zo hele gebouwen innamen. En nu heeft elke ziekenhuis er ergens in een hoekje heen staan. Gewoon om een of ander ding te zo maken. Zo'n beetje wel, ja. Ja. ja. Casimir Funk zullen we nooit meer vergeten. Hij bracht ons de vitaminen. Jazeker. En ook de Grizzly Man. De ons ontvallen Troy. Ja, die achternaam. Die blijft, ja, die blijft niet plakken. Dat is een vreemde naam. De ongrijpbare mensen. Ja, als een van uw handen iets doet waar je soms van zegt... Van, wat heeft hij nou gedaan? Dan heb je het alien handsyndroom. <laughs> En, uh, Goed excuus. Ja, en de hoop voor de mensheid ligt in, de, in het systeem van de naakte molrat. Ja, ja. zo is dat. Hè. Misschien moeten we allemaal onder de grond gaan leven met weinig zuurstof. Dan krijgen wij dat ook. Wie zal het zeggen? Ja, maar we maar het zitten wel, weer op. Ja, maar we hebben wel slaven en soldaten nodig en <laughs> zo. <dat laughs> <moet> Oké. <okay. laughs> <laughs> Ik denk dat dat uh, moeilijk gaat worden, Mario, uh, mij te leggen aan <laughs> Nou ja. Dus... <laughs> Oh. Oké. Okay. oh wel, loonslaven ja, maar... en uh, loondingen. Die heb je ook. Ja, ja, ja, ja. ja, ja het, het is toch uh, dicht bij de mensheid. Ik vind dat toch een beetje een, een randige verhaal eigenlijk. Ik er... Maar ik ga me erin verdiepen. Ja, hè, dus... Ja. En dat kun je doen op praattafel.be... waar we uitgebreide show notes plaatsen... met alle links naar alle bizarrigheden die je hebt gehoord in dit verhaal. Je kan ons vinden op Facebook. Uiteraard, we zijn ook te beluisteren op Spotify, op Deezer, op TuneIn. Eigenlijk overal waar je maar podcasts kan vinden. Je hoeft maar in te typen praattafel, podcast op Google. En uh, de eerste drie pagina's die zijn van ons. Uh, Apple, Android, overal... Uh, vragen en opmerkingen op Facebook zetten. Je kan ze ook mailen, excuseer, naar uh, info.praattafel.be. Je kan ze ook doorsturen naar WhatsApp, het telefoonnummer... of de, de link die staat op de website. Je kan daar ook voiceberichten op achterlaten. Daar zijn we heel benieuwd naar. Uh, lieve mensen, het is afscheid van uh, Praattafel uh, 2020... Een heel bewogen jaar waarin we toch hele interessante afleveringen hebben gemaakt. En laten we hopen dat 2021 een iets ander decor gaat vormen. Alhoewel. Ik zou me ver, verwachten dat het ja. toch niet te hoog ja. spannen. Want nu al hoor je ja. van, oké, okay, met die vaccins... en er uh, is toch allerlei problemen. En, uh, misschien moeten we maar eerst maar één spuitje geven... en dan een twee keer zoveel mensen... in plaats van twee spuitjes aan de helft van de mensen. Enzovoort. Ja, uh, en, en, en je moet me eens één ja. ding uitleggen. Nederland, jullie beginnen pas over twee weken of zo... met die uh, spuiterij. De, acht, de achtste... Ja, nou, over een dikke week of tien dagen. Ja, ik vind het ook heel vreemd verhaal. Niemand begrijpt dat volgens mij. <laughs> ik weet ook echt niet wat daarachter zit. Dat is eenmaal zo besloten, maar ik, ik vind het niet al te slim eigenlijk. Nee, dus, want dan, dan ik kan ik er ook weinig mee. Dan moet die rommel nog een extra twee weken in die koelkasten blijven liggen. Of zo denken ze dat dat een soort net als triple, een biertje. Dat het wat nou, nou, maar... beter wordt. Dat het wat beter wordt. <lacht> <lacht> nou, dat had ik meer van België verwacht. Maar inderdaad, nee. <lacht> nee maar ja, ja, kijk, ja, ik weet niet wat daarachter steekt. Ik vind het best wel heel vreemd eigenlijk als je er goed over nadenkt. Uh, maar ja, uh, ja, dus, uh, ja ik, ik, we zijn er redelijk over georganiseerd, maar men heeft het dan over zeg maar uh, logistieke problemen. Nou ja, maar, en andere landen kunnen dat wel. Ik, vind dat, ik, ik blijf het vreemd vinden. Het ja. zou me ook niet verbazen als het ook nog wel een, uh, hoe zeg je dat? een staartje gaat krijgen met, uh, in de politiek. Net zoals de toeslagenaffaire of zo. Uh, maar dat is pas over Zoiets. zes jaar. De, daar zijn Nederlanders heel goed in om dingen zo lang uit te stellen. Dat het pas over zes, zeven jaar in de commissie komt en uh, onderzocht gaat worden. En zo. En dan worden er ministers ja. ontslagen die, die toen nog op de School zaten, of zo, weet je. Ja, inderdaad. Dus wat het, het gaat over via vele schijven bij ons helaas. Ja, zeker. Maar goed, het is zoals het is. En uh, nou ja, zodra het er is, laat ik me ook gelijk absoluut vaccineren. En ik zou tegen alle luisteraars willen zeggen: doe dat vooral ook. Ja. Uh, je hoeft je niet al te veel zorgen te maken. De bijwerkingen die zijn niet, niet meer dan andere medicijnen. Met andere woorden, je bent net te gek als je het niet doet. En des te sneller zijn we van deze ellende af. Ja, en, en volgens mij hebben ze nog nergens die nanocelletjes. die door Bill Gates erin gestoken zijn. Die hebben ze nog niet gevonden. <lacht> Nee, die gaan ze niet vinden ook. Oh. Nee. Ja, maar dat doen wij noemen ze wappies, hè? De viruswappies worden ze in Nederland genoemd. De mensen die daarin geloven, viruswappies. Ja. Kijk, een mooi woord. Dat is het woord van het jaar, vind ik zelf. Viruswappie, en wat, is het, wat, wat staat wap dan voor? Nou, wappie wil zeggen, nou ja, dan ben je uh, knettergek. <lacht> Eigenlijk, dat is gewoon een verzonnen woord. Okay. Viruswappies die, uh, zeg maar, er op hol geslagen... Uh, wij hebben zo'n alleraardigste uitzending gehad van, uh, weet je ook alweer... Uh, uh, nou, uh, ik kan het honderd Ja, keer zondagavond. Uh, uh, ik, ik weet wie je... Bedoelt. Ja, uh, ja... Uh, ja, en dat was gewoon uh, de, de, die liet wel heel duidelijk zien dat, inderdaad dat, dat mensen in, in hun eigen bubbel terechtkomen. En alleen maar uh, flauwekul kunnen blijven horen en het toch gaan geloven ook. Ja. Dus, dus dat moeten we niet hebben. Dat zijn de wappies. Nee, precies. En ik denk ook dat er iets bij die mensen... want ik zie ze op Facebook. Jij zit daar niet op, natuurlijk. Uh, good for you. Nee. Maar uh, ik wel. En, en af en toe zie je dan ook uh, ja, die roepen van... Uh, al die mensen die zich vaccineren... zijn schapen die zich naar het slagbank laten leiden, enzovoort, enzovoort. Ach ja. Ja, Ach, ja, ja. Maar uh, ja, die blijven roepen. Maar ja, goed, uh, ik stel dan voor dat ze dan meteen een... Uh, ik behandel mijn niet-verklaring ondertekenen dat ze dan, als ze toch ziek worden, want dan is het niet echt of zo... dat ze geen ruimte innemen van mensen die dan wel uh, nee. daarin geloven of zo. <laughs> hey, ja, ja nee, zeker, maar ik, ik vind het ook heel... Ja. Ja. ja, zeg het eens, wat vind jij? Nou, ik vind al wel dat als je dus je weigert je te laten vaccineren... Dat je, dat, dat, er dan ook, uh, dat je dan ook kan zeggen, bij een kroeg bijvoorbeeld... wij willen alleen gevaccineerde mensen binnen hebben. Mm -hmm. Toch? Ja, maar dat gaat wel komen, toch een hè. Dat uh, het vaccinatiepaspoort van je mag alleen het vliegtuig op of een concert binnen of zo als je. Hè? Ja, een... nee zeker, prima. En dan uiteindelijk hebben we dan nog steeds een paar mensen in de achterhoek... die dan in een hutje zitten, die niet gevaccineerd zijn. Nee, nee. En dat moeten ze vooral blijven doen dan. Nee, maar het is wel zo dat voor uh, kuddeimmuniteit, immunity, moet ongeveer 75 ja. tot 80 procent uh, in, immuun zijn. Uh, gevaccineerd zijn. zijn. Ja, uh, ja. De, dus ja, misschien komen ze er dan toch mee weg hè, met, die, met die rare verhalen. En, uh, ja, wie weet, ja... Alleen de ja, tijd zal het nou ja. uitwijzen. Mario, de tijd is uh, aan het kruipen naar het eind van deze show. Het is een hele lange geworden. Maar ja, ik hoop dat we de mensen yes. kunnen blijven boeien. Ik wil jou een heel gezond en voorspoedig uh, 2021 wensen. En dat geldt voor mij natuurlijk ook. Jij en Shay en, en de kids en iedereen en alle luisteraars ook... Laten we hopen dat het een geweldig uh, en veel beter jaar gaat worden dan dit jaar. Het kan alleen maar beter, hou dat vast. Het kan alleen maar beter. <kijst> Zo erg was het nu. Lieve mensen bedankt voor het luisteren en ik hoop dat jullie volgend jaar wederom blijven luisteren en als je dit leuk vindt evangeliseer, roep het uit, laat het weten, deel het op Facebook, whatever. hoe meer luisteraars, hoe meer zielen, hoe meer vreugd, wij doen dit steeds met plezier en we hopen dat jullie er net zoveel plezier krijgen van als wij het hebben om te maken. Ik zou zeggen een heel fijn 2021 en geniet van de jaarwisseling. Yes, tot gauw, tot 2021. En daar gaan we. U heeft geluisterd naar Wetenschap op woensdag met Ossie, Ozier en Reget.